De Britse politie heeft een man en twee tieners gearresteerd... in verband met de dood van drie mannen. Die werden tijdens de rellen in Birmingham aangereden. Volgens omwonenden probeerden de slachtoffers hun buurt te beschermen. Premier Cameron heeft in het Lagerhuis financiële hulp toegezegd... aan mensen die schade hebben geleden door de rellen. Het weer, vannacht wat buien, overdag bewolkt en regen. Smiddagskans op onweer, het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Lex Bolmeier. Nou, ze had me net met veel moeite meer van de grond weten op te heffen. Ik dacht, ik doe toch even mee met die ochtendgymmestiek oefening. sloot mooi aan bij dat gesprek van Helco Span... over de geschiedenis van de Nederlandse huisvrouw. Ik zag ze opeens allemaal zitten. Ik dacht, hoe voelde dat eigenlijk? Nou, dat is niet goed voor het zelfvertrouwen, kan ik u verzekeren. Maar wel erg leuk om dat weer eens even te horen. Goed, um, in Nederland staan ontzettend veel kantoorpanden leeg. Dat had u zelf ongetwijfeld ook al geconstateerd. En dan vraag je af waarom eigenlijk en uh, wat moet je ermee. De Volkskrant bericht daar vandaag over. En dat is eigenlijk een hele wonderlijke kop. Lege kantoren, nieuwe groeimarkt. Daar heb ik toch even naar zitten staren. Dat is natuurlijk een heel cynisch bericht eigenlijk dat lege kan, het produceren van lege kantoren een groeimarkt is. Nou, dat is dus ook niet wat bedoeld wordt... maar het is wel wonderlijk om erbij stil te blijven staan. Wat weer het geval? Er, staan, er zijn een aantal, dat noemen ze, leegstandsbeheerders... die die lege kantoorpanden um, onder het mond van Antikraak gaan verhuren maar voor een prikje voor 250, 350 euro, dat soort bedragen. En dan aan jonge ondernemers, mensen die net een bedrijfje beginnen... die een echt kantoorpand niet kunnen betalen. Maar ze zitten dan dus wel in een echt kantoorpand. Dus wat is dit nou weer voor raar, raars? Maar goed. Daarover wil ik graag met u doorpraten. Heeft u daar ervaring mee? Um, heeft u kantoren bijvoorbeeld als eigenaar... die u echt in de straatsteen niet kwijt kunt? Wat zijn eigenlijk de oplossingen voor die lege kantoorpanden? Um, bent u een soort antikraakwoner of, of nou ja, gebruikt u zo'n kantoorpand als onder, jonge ondernemer onder het mond van antikraak. Um, allemaal dat soort verhalen lijkt me erg goed om over te hebben. En misschien kunnen we wel een paar kantoorpanden vullen. U kunt bellen met 0800 1121. Dat is het gratis telefoonnummer van Kazeluna. 0800 1121. Wij kraken altijd deze studio even voor twee uur. En u kunt ook twitteren natuurlijk en e-mailen kazalonen Apenstaatje ncrvnl En dan begin ik met Bart Tiesen Dag Bart. Een goede avond, of goede nacht is er in van geworden. Jij twitterde dat jij kraakt. Jij woont ja, gekraakt. Ja, ja, ik woon inderdaad uh, gekraakt. Niets geen anti-kraak? Nee, nee, haal dat anti er uh, maar, <laughs> maar hoe lang doe je dat al? Um... Um, ik woon daar nu een jaar of 2,5, 3 en, en het pand waar ik woon is inmiddels al bijna 10 jaar gekraakt. Ja, ja. En ben jij een kraker van het eerste uur? Wil het, <lacht> hoe lang doe je dat zelf al? Nee, ik ben er eigenlijk per, per voetbal terechtgekomen. Uh, ik, uh, ik moest mijn kamertje verlaten en ik ja. had uh, op, uh, op de vakantie een jongen tegengekomen die, uh, die in dat kraakband woonde. En ik was een keer aan het werk in zijn buurt en uh, ik dacht ga eens een kopje thee bij hem drinken en van de een kwam het ander. Ja, ja. Waarom moest jij je studentenkamertje verlaten? Ja, dat is een lang verhaal, maar er was. We woonden in een politiek woning met allerlei uh, oudere mensen en uh, de gemeente die ging een ontmoedigingsbeleid voeren. Hè, wat maakte tot die een omzettingsvergunning moest uh, hmm. aanvragen. En dat ging hem zoveel per vierkante meter kosten... dat dat niet meer interessant was uh, voor hem. Dus uh, zodoende. Ja, precies. Oké, okay, dat zijn alweer de, de, de perikelen van de gemeentepolitiek in dit geval. Ja. Hey, en uh, wat wilde jij nou bijdragen aan het verhaal... over die lege kantoorpanden in Nederland? Uh, nou ja, het ging uh, meer in een breder perspectief over ambtenaren. Ja. Uh, Kraak En ja, antikraak, daar valt in mijn opinie nog wel het een en ander op af te dingen. Ik denk dat uh, antikraak, kijk, in essentie is het een goed ding dat mensen een woning hebben of een kantoorpand. Uh, maar bij antikraak is het weer, slaat het weer net door naar de verkeerde kant. Uh, als uh, anti kraak woont, dan geef je ook tegelijkertijd al je rechten op. Je hebt geen huisvrede, je hebt hele rare clausules in je gebruiksovereenkomst. Van een huurcontract uh, mag het niet genoemd worden. En, uh, ja, ik denk dat dat geen, uh, geen uh, oplossing is voor uh, voor de leegstaande ja. panden op de, ja. op de, in Nederland. Je zegt met zoveel woorden het is een je hebt geen recht. Het is een hele rechteloze situatie als anti-kraken. Maar als je geeft in principe al je rechten weg. Er staan inderdaad raar huur Je mag niet langer als als drie dagen onbeheerd je huis achterlaten. Het nee. antikraakbureau behoudt zich dan alle tijden het recht om onaangekondigd je woning te komen bezoeken. Uh, en daarnaast uh, ja, is het uh, is het vaak uh, tot, tot er een heel groot pand is en daar zetten we dan één persoon in. Terwijl ja, uh, veel meer mensen hadden kunnen wonen of gebruik maken nee. van dat pand. Jij hebt het niet zo op die leegstandsbeheerder, zoveel? Nee, nee, nee, dat, is, dat is, dit biedt geen oplossing. Ik zeg nogmaals, in essentie is het een goed, is het een goed ding dat mensen onderdak ja. hebben en, en een woning. Maar de manier waarop het gaat, ja, is, is voor, voor woningen zoeken in ieder geval weinig positief. Begrijp ik. Overigens, als, als kraker heb je toch ook al je rechten opgegeven? Heb je dus ook helemaal geen rechten? Dus, dus waarom ja. maak jij je daar dan zo druk over? Nou, sinds 1 oktober vorig jaar, sinds die anti-kraakwet van kracht, is geworden dat iets, iets, iets anders. Ja. Maar voor die tijd uh, had je als, als kraker gewoon, uh, gewoon recht. Je kon het pand uh, uh, kraken. En uh, um, uh, zolang een eigenaar er niks mee ging doen... Uh, had je gewoon, uh, ...was dat gewoon een legale woonvorm uh, waarin je alle, alle rechten had die een normale uh, bewoner van een normale huurwoning ja. of koopwoning ook had. Uh, ja. Je hebt had, je had, je had, je had huisvrede en uh, ja, daarnaast uh, heb je, had je ook al, uh, ja, alle rechten die, die, een, die een normale bewoner van een pand uh, ook had. Ja. Het, was, het was tot voor kort een, een legale woonvorm. En dat is dus nu af? Dat is nu anders? Ja, op het moment ligt dat allemaal een beetje vreemd. Sinds 1 oktober is Krakenbe wet officieel, uh, officieel uh, verboden geworden. Maar in de praktijk is er niet heel veel veranderd. Hm. Oké. Okay. <lacht> nou ja, dat is... <laughs> ja, tussen droom en daad staan wetten in de weg meestal. Maar... Ja, absoluut. Maar dat is, dat is ook gewoon symboolpolitiek geweest. Ze nou, hadden op dat moment een meerderheid om het erheen doorheen te kunnen drukken. En dat hebben ze gedaan. En ja. ja, uiteindelijk draagt het mijn indienst uh, niet erbij. Daarnaast is het zo dat anti-kraak natuurlijk voor een gedeelte alleen bestaansrecht heeft. Als de dreiging van kraken blijft bestaan. En ik begrijp ook dat het niet voor iedereen is, uh, nou, het niet zeggen. Maar dat het een grote stap is voor veel mensen om echt te gaan kraken. Ja. Um, maar door de dreiging van kraken te laten bestaan. Hebben anti-kraakbureaus ook een bestaansrecht? En ik zeg dat het is goed dat mensen een woning hebben, tot daar nog het een en ander op af te dingen is. valt is een ander verhaal? In essentie is het goed dat mensen een woning hebben. Ja, begrijp ik. Um, maar Bart, um, bevalt het je dat kraakersleven? Uh, ja, nee, op zich bevalt. Ja, het is gewoon een woonvorm. Het, ja. het klinkt heel spannend. Maar, dus eh, de, de heroïek dat... en de romantiek is er vanaf? Vanaf van het is natuurlijk wel een, een spannende woonvorm. Ja, vroeger waren we nog was... wel eens relletjes, toch? Weet je, nog wel eens uit zijn huis uh, verdreven. Met een nou nog wel eens ja, ont ontruimd. Ik denk, ik denk dat dat vroeger ook al zo was en tegenwoordig is dat nog zo. In, in, in enkele gevallen, als een pand gevoelig ligt en de kraken het er niet mee eens zijn, uh, dan, dan kan er wat verzet komen. Maar goed, als het echt zover moet komen tot de mobiele eenheid uh, opgetrommeld ja. wordt, dan trek je uiteindelijk toch aan het, het kortste eind... Ja. En ik denk, ja, als een pand leeg staat, wie doe ik er kwaad mee om daar te gaan wonen? En op het moment dat die eigenaar weer iets met zijn pand gaat doen en mij kan laten zien dat hij weer iets met zijn pand gaat doen, dan stuur ik die man een bloemetje en zeg ik van, ja, dat was fantastisch voor de tijd dat het geduurd heeft. Oh. En, uh, doe, heb je dat alles gedaan, ja? ja we hebben vorig jaar nee twee jaar geleden was dat uh, voordat uh, uh, die kraakwet uh, van kracht werd hebben we bewijzen van uh, statement hebben we een uh, hele grote uh, hele grote discotheek uh, was dat die was failliet gegaan en die hebben we die Jaar leeg. Dat waren de regels die toen golden... Hebben we die gekraakt en uh, uiteindelijk is dat, pand, is dat pand verkocht en zijn we goed overlegd met, uh, met mm. de eigenaar. Uh, zijn we daar vertrokken en uh, dat, uh, ja, dat was erg leuk en we hebben ook veel voor uh, de gemeenschap kunnen betekenen. ...en ja, Als het verkocht is, als er gewoon een transactie is en er is een nieuwe bestemming, dan is het, uh, dan is het doel uh, ja, volbracht en dan, uh, ja, dan, uh, dan is het weer uh, aan de ja, eigenaar dus... om er iets mee te doen. Maar tot de tijd uh, dat de eigenaar er niks mee doet, uh, ja, dan. dan in mijn indienst is het dan, is het dan geen misdaad om daar, om daar gebruik van te maken. Je bent een zeer redelijke kraker, zo te horen. Ja, dankjewel. dankjewel. Maar ja. Ik, denk, ik denk dat de meerderheid dat is natuurlijk. Ja. In elke, in elke uh, cultuur heb je, heb je mensen die, uh, met minder goede bedoelingen. Maar ik denk dat het merendeel van uh, ook de mensen die gekraakt wonen uh, de allerbeste bedoelingen hebben. Ja. Zeg, hoe gaat het met de studie? Ja, de studie gaat goed nog. nou goed, goed. goed. Ik, ik moet nog één jaar. Dus ik moet komend jaar eventjes afmaken. Ik loop, ik loop, een beetje achter op schema. Oh ja, hoe komt dat? Uh, Bloemetjes buiten te zitten. Veel, te veel stappen natuurlijk. Te, te veel gewerkt. Ik ben te weinig gestudeerd. <laughs> Wat studeer je eigenlijk? Echt? Die is journalistiek, dus mochten jullie bij de doen bij nog een... Uh, nog een uh, nou, studeer uh, er eerst maar af, jong. <laughs> ja, ja, ja, dat is waar. Ja, misschien, uh, misschien kan ik mijn tweede stage bij jullie doen. Ja, kom op. Wel, nee. Laat je, je maar op. Meld je maar. Dat is goed. goed het is Red, een mooi programma. Voor redelijke ja. mensen hebben wij altijd plaats. <laughs> Oké, okay, dat is goed. Hey, Hé, succes in ieder geval. Dank je wel. Ja, dank je wel. Jullie ook uh, succes met uitzending. Ja, nee, hoi, dankjewel. hoi. Doei, doei. Ja. ja, ik zeg wel, voor redelijke mensen hebben we altijd plaats. Maar we hebben natuurlijk eigenlijk nooit plaats. Maar goed. Het is dan weer zeker niet voor redelijke mensen, toch? Nee. Nou ja, dat is allemaal niet helemaal. We zien wel wat ook. Misschien komt hij nog wel eens hier achter de tafel zitten. Bart Tieser was dat. Fik, goedenavond. Goedenacht. Ja, goedenavond. Hallo. Nou, een uitermate sympathieke man. Ja, Voor een kraken. Maar ik vind het een beetje een lul wat hij over die anti-kraken ophoudt, hoor. Oh zit zo hè? Ja. Ik ben, uh, ben jij anti-kraker? Laten we daar eerst mee zeggen. Uh, ik uh, ik wou nu uh, dik uh, 4,5 jaar. anti ja. ja. En ik ben 62. Nou, dat is bijna een gepensioneerde. Ja. <lacht> Het maar kan op hoge leeftijd uit, nog. Uh, ik word nooit gecontroleerd. Ik zit bij KAREX in Groningen. En uh, als er wat is, zijn ze er. En, uh, Hm. Die mensen komen nooit ongevraagd hier uh, binnenvallen. En je mag ook ja. langer dan drie dagen weg, als je dat al zou willen. Ja hoor, ik mag wel drie weken weg. Hm. En dat vind ik zo jammer. Dat, dat, dat, dat, ik heb altijd wel heel veel sympathie voor, voor de kraakbeweging gehad. Ja. Maar ze moeten wel een beetje onderscheid maken. Dat je, je hebt ook hele sympathieke uh, anti-kraak. Uh, hm. Bureaus. En je hebt hele onsympathieke antikraakbureaus. Noemen ze een onsympathiek uh, antikraakbureau? Eh. Uh, Hautax. Dat, dat zit ook in Groningen. En die doen precies wat uh, mijn voorganger zei. Ah, oké, okay. dat is wel. Ja. Die, die komen zo om twaalf uur s'avonds even bij je binnen kijken wat je doet. Oh. Maar uh, we moeten altijd de goede van slechte onderscheiden. Ja, Oké, okay, maar wat Bart zegt is er niet helemaal uit de lucht gegeven. Maar het gaat over sommige uh, anti-kraakbureaus. Ja, en ik, uh, dat vind ik leuk. Ik bedoel, die mensen van Karen, Die hebben vorig jaar nog uh, de, de Tweede Ondernemersprijs hier in uh, Groningen gekregen. En die, die doen echt verschrikkelijk hun best. Ja. En anders had ik uh, niets gehoord van. Oh het is niet duur. En als er wat is, dan uh, zijn ze er. Fik, hoe komt het dat jij daar terecht bent gekomen, bij de anti-kraak? Nou, is... Daar had ik het al een keer over met uw uh, collega Jurgen. Oh. Ik, ik had een hele mooie stripwinkel in Groningen, maar dit papier... Nou, het lijkt wel bijna tellers. Nou ja, u kent het, uh, mooi huis, uh, alles voor elkaar. Uh, ja, ja. Vrouw weg, uh, hypotheek niet meer kunnen betalen. En uh, ja. nou, ik moest gewoon na uh, drie dagen moest ik naar huis uit. Nou, dat vond ik wel sympathiek aan Karex. Van waar ja. moest je dan heen? Ik moest eruit. Nou, die hadden dus hier uh, in Groningen op Duitsland, andere hectare, hadden, hadden, hadden ze een huisje voor me. Nou, ik mocht zelfs nog een winkeltje beginnen. Ah, ja. Maar het is gewoon een huis. Het is niet een kantoorpand waar jij woont. Het is een huisje. Ja, het is half voor half. Beneden is het een, een, een, een. Noem het maar een kantoor. En boven is het een huis. Ja, dus dan zijn we het eigenlijk heel goed getroffen. ja, nee, ik heb wel zeker geboren. Ja. Het is toch een mooi dat bestaat in, ja. uh, in dit land. Maar ze kunnen zeggen: morgen je moet eruit. Want we hebben er een andere. Dat ben ik ook met mijn voorganger niet eens. Kijk, ik bedoel, mensen doen altijd alsof uh, Antikraken uh, geen, geen recht daar hebben. Maar dan moeten mensen gewoon goed het uh, contract lezen. Kijk, er staat een term in uh, tijdelijk. Nou, tijdelijk, dat, dat, dat, dat is niet oneindig. Nee. Dus als je op een gegeven moment een, een, een langere termijn. Uh, hier woont, dan nemen zij ook op zich dat ze gewoon zorgen dat je gewoon vervangende woonruimte krijgt. Okay. Maar staat het althans in jouw contract? Staat het in je contract met uh, Karek? Dat staat gewoon in mijn contract met okay. Karek. Nou, dat is een dik contract hoor. Dat ja. is wel tien pagina's. Dat, dat heb ik helemaal nog niet. Nou, vind ik, ik vind het toch wel grappig. Er zijn dus twee toch tegenstrijdige berichten, althans, verschillende ervaringen, zou je kunnen zeggen. Maar jij blijft nog even wonen. Lekker anti kraak. Daar in dat uh, huis ja. in Groningen. Fik. En mijn ik... voorganger vond ik uitermate sympathiek. Ja, en ik hou dat iets een top. cursus uh, journalistiek. Uh... <laughs> Maar m'n nog mag afronden en zo. En dan uh, <laughs> ik nog eens een keer bij jou, daar mag zitten. <laughs> Oké, okay, is goed. Hé, hey, ik wens jullie een goede nacht. Het wordt druk hier bij Kasteloenen, maar daar houden we wel van. Hé, het gaat goed. Goedendag. Doei. Lezen de krant, parkeren hun auto, staan in de douche, betalen een rekening, zoeken hun schoen, dat is wat mensen doen, ze staan in de rij. een tijdje eh, nou, heb je ook weer een eigen huis natuurlijk. Hey hey hey, van René van Bavol. Het is tien minuten voor half twee. U luistert naar de NCFV, Casaluna op Radio 1. Um, de Volkskrant berichten vanmorgen over um, de leegstand in de kantoren in Nederland. Er zijn er heel veel kantoren die leeg staan. Ja, wat moet je ermee? Nou, die worden dus verhuurd. Onder andere aan jonge ondernemers die dat dan voor een anti-kraak... dan voor een klein bedrag mogen doen. Nou... Verschillende ervaringen, denk ik. Hoe is dat? Zijn er nog jonge ondernemers, startende ondernemers die luisteren en uh, kunnen vertellen over hun ervaringen? Goed of niet goed? Bedoel, heb je inderdaad helemaal geen rechten. Hoe gaat het dan als je nou zo'n in de volkskrant zo'n meubelmaakster bent die het dus gedaan heeft? Ja, dan kan je er misschien ook weer meteen uit en dan sta je daar met je gereedschap en je atelier en je meubeltjes. Belt u ons met 0800-1121. Dat is het gratis telefoonnummer van KZ 0800-1121. Peter, goedenacht. Ja, goedenacht. Hallo. Ja, uh, verstaat u mij? Ik versta jou. Want ik, ik, ik hoor hier een beetje een uh, ego, maar dat maakt niet uit. Oh. Uh, ik, ik denk dat ik de oorzaak heb van ja. uh, al die leefstand. Ja. En dat is uh, volgens mij omdat uh, de meeste mensen tegenwoordig... Uh, Thuiswerken doen. Dus al die kantoren die worden niet eens meer uh, benut. Juist. Ik denk dat uh, als jij gewoon uh, uh, al, de, al die ruimte gewoon uh, vervangt door elektronisch, dus, dus het wordt allemaal virtueel. Ja, virtueel. Dus, dus via internet. Al, al, die, al, al die systemen worden gewoon nu elektronisch uh, hmm. ja, via elektronische ja, mensen die die, die uh, hoe moet ik het zeggen, joh? Uh, ja, ik begrijp het wel. Ik. ik denk niet dat je dat, uh, dat, dat kan verhelpen. Ik denk dat er heel wat afgebroken gaat moeten worden in dit land. Afgebroken gaat en moeten dat, worden? Ja, dat, dat moet weer groen gemaakt worden. Daar moeten weer bomen en vijvers en uh, natuur voor in hmm. de plaats komen. Want dus in heb... principe is het gewoon een win-win situatie. <laughs> Toch? Nou, niet voor de eigenaren van die kantoorpanden. Nee, maar, dat, ja, maar die, die, die, die stroptas, daar, daar, daar moeten we toch niks van hebben. Hoor. Oh, nee. Zijn die per definitie fout? Hm? Zijn die per definitie fout? Niet per definitie, maar uh, ik leef niet graag van gebakken lucht. Hm. En uh, dat is wat deze mensen uh, ambiëren. Dat is gewoon uh, parasiteren van... Uh, van de menselijke uh, waardigheid. En daar ja. ook ik niet van. Hé, hey, maar luister, ik ga weer verder. Maar oh, ja. ik wil alleen maar zeggen ja. dat uh, in deze wereld de meeste ruimte wordt ingenomen door, uh, uh, door dingen die absoluut er niet toe doen. Oké. Okay. Peter, wat, uh, ben jij zelf een thuiswerker, trouwens? Toevallig? Werk jij thuis? Ja, ik hossel uh, via de computer uh, door de hele wereld. Ik, oh. uh, ik, maak, uh, ik maak per week uh, misschien uh, meer dan, uh, dan Shell uh, bij elkaar. Oh. En wat is dan je expertise? Mijn expertise is uh, het doorgeven van uh, bepaalde kennis uh, oh. omtrent uh, degene die, die, die ons uh, onderdrukken. Okay, dat is geen, dat is geen... het, verzet, het verzet wat nu in Londen gebeurt, oh. maar dan wereldwijd. Oké, okay, dat is geen gebakken lucht? Nee. Oh. <laughs> dan... nee dat is de verbrande uh, realiteit. Oké, okay. okay. dan scheiden hier onze wegen, ik wens je veel succes Peter. Hoi. Dankjewel. Martin? Hallo, hoi. Hoi, ja. hallo. hallo. Uh, ja, ik hoor het zo allemaal even aan over uh, nou, ja, leefstand en uh, ja. antikraak en kraken, zeg maar. Ja. En uh, wat mij een beetje opviel van de naar de laatste uh, of de, de voorlaatste twee sprekers zeg maar, over uh, antikraak en kraken. Ja. Dus dat, uh, nou ja goed, in ieder geval als het over antikraak gaat, wat ik altijd zo typisch vind, is dat je eigenlijk nou ja, goed uh, dat er geen. niet gesproken wordt over uh, tijdelijke verhuur, zeg maar. Ik bedoel, uh, eigenaren. Hm. Kunnen hun panden zeg maar, ook in een tijdelijke verhuurder uh, ja. zetten. Maar goed, dat levert bijbaar uh, ja, te veel gedoe op. En daarom is het natuurlijk antikraak. En hm. daar springen ook die broodjes allemaal uh, netjes in. Dat, he, dat heeft dan toch vast wel een reden dat ze dat niet tijdelijke verhuur noemen? Of, of... Ja, na, na, natuurlijk. Want dat is natuurlijk toch al het oude vraag wat die, uh, die, die jongen die. Uh, uh, uh, ik weet even zijn naam niet ja, meer, maar goed. Bart uh, of Fik? Ja, uh, Bart, ja, zei nee. van, uh, nou nee goed, uh, op het moment dat je uh, antikraak zit, dan heb je uh, zo weinig rechten of eigenlijk oh. bijna geen rechten. Uh, en dus daarmee voor de eigenaar ook geen gedoe. Ik bedoel, uh, op het moment dat ze uh, ja. willen, dan kunnen ze je ja. eruit uh, gooien, zeg maar. En dat is wel net zo makkelijk. En, uh, heb jij daar ervaring ja, mee? Ja, nou nee, goed, kijk, ik woon uh, zelf al een uh, aantal jaren uh, gekraakt. En uh, ik heb ook uh, nou, herhaaldelijk voor mensen die antikraak hebben gezeten... Uh, uh, nou ja, goed, ook uh, die kwamen dan bij ons op de stoep, zeg maar. Van, goh, uh, Heb je nog hè? Weet jij nog wat? Want er waren al, ja, goed, de meeste mensen, uh, in ikzelf ik zelf ook, die zitten dan wel, uh, die hebben, zijn wel uh, ingeschreven bij de gemeente, noem maar op. En, uh, maar goed, de wachtlijsten uh, voor een uh, betaalbare, uh, ja, hmm. betaalbare woning zijn yeah, gewoon erg lang. En het is zelfs zo dat in verschillende gemeenten zelfs de wachtlijsten van de Antikrakenbureautjes uh, uh, al oplopen. Dus dat zelfs daar mensen niet zomaar aan toekomen. Waar, waar is dat, zei je? Ja, dat is, dat is, door heel Nederland is dat door wel. heel Nederland, ja, is, is, is ja. De ene gemeente zal het meer zijn, de andere minder. Dat ligt, dat ligt er dan aan. En waar zit jij? Ja, wat die, ik zit hier in Deventer. Deventer, oké. Okay. En maar daar die, is het heel, die, heel, heel moeilijk om voor jou in een huis te komen. En dan je, je In ieder geval, voor, voor, ja, voor veel mensen is het gewoon lastig... om ja. uh, een betaalbare woning te vinden. Ja. En wat die... Die, uh, die fik was het geloof ik, sprak ja. over... Uh, Karex in Groningen. Dat is dan misschien enigszins een een uitzondering op de regel. dat bureau doet zich ieder geval wat sociale voorlaat, zeg Die die heeft ook wel in zijn consulus wat, ja, wat wat meer sociale dingen staan. Ik denk van daar dat lijkt allemaal wat beter. Maar uiteindelijk het echt vastleggen van dat je vervangende woonruimte. Ik geloof er niks van dat het Karex ook zo is, want kunnen gewoon niet niet waarmaken. maken en uh, het punt is ook vaak gewoon is dat het dus naar nou, heel veel mensen wel wat groepen en ik, ik, ik, ja, ik heb gewoon verschillende mensen gesproken die, uh, nou goed, uh, omdat ze toch geen normale woning kunnen vinden dan waar om te gaan zitten. Wat ja. ook vaak niet echt heel erg handig is, want uh, nou goed, heel veel van die studenten die uh, ja, denken van leuk even een tijdje er zitten maar dan moeten ze weer, toch weer uh, verhuizen. Ja, en soms is het ook zo, ik bedoel, sommige heb je mazzel, dan zit je in een wijk wat gesloopt moet worden want dan kan het even een jaartje of twee misschien duren. Ja maar goed, het, je hebt het als kraker, jij woont gekraakt ja. en dan heb je dat toch ja. ook. Hè? Dat, dat ook. Op, op een gegeven moment loop je het risico dat je toch ook weer verder moet als je tenminste een redelijke kraker bent en die uh, denkt ja. als het huis weer verkocht is of het pand, dan ga ja, ik ook weer ja, verder. Ja maar dat is ook wel waar natuurlijk in, in, in zekere zin ook wel gewoon naar kijken gewoon van, uh, en, en zeker, uh, nou ja goed, uh, dat is een beetje gedoe met die nieuwe kraakwet. Dus dat men, uh, nou ja goed, eigenlijk uh, ja, de, de hele motivatie daarvoor zijn een hele andere dan wat de praktijk eigenlijk vragen. Kijk wat de, wat de praktijk, zeg maar, de, de, de, de VNG, zeg maar, de gemeentes ook allemaal hebben uh, ja. als signaal aan de, aan de politiek destijds hebben afgegeven. Hé hey joh, we zitten helemaal niet te wachten hierop, we willen gewoon een goed levens, uh, uh, wetgeving, zeg maar. En uh, dat kaak is eigenlijk maar geen probleem. En daar wel problemen zijn, konden we het allemaal wel oplossen. Ja. Maar goed, dat zijn dan politieke keuzes. Die worden dan maar goed, die worden op een gegeven moment... Uh, naar maar, zoals gaan maar, maar Martin, wacht even, Wat is ja. nou niet goed aan die nieuwe kraakwet dan? Van op, nou ja, dat is enerzijds zeg maar... Het kraken wordt dan op een hele... Uh, uh, nou ja, tenminste op papier heel erg... Uh, uh, nou, is wel is gesteld. Dus dat is, uh, nou, dat is gesteld. Dan helemaal fout en noem maar op, weet je wel. Ja. En uh, het hele leeslandgedeelte gedeelte van die wet, dat, uh, ja, de, de, de, de vastgoedsector, uh, zeg maar, die, die, die lasten wat ook treffen in een deuk, zeg maar. Want uh, ja, tis, tis is eerst is het niet echt heel bindend. Uh, ja. Ze zeggen wel dat het moet, maar er zijn allerlei manieren uh, uh, ja, waar ze daar gewoon onder komen. Het zit een heel lang traject ook waarin een eigenaar dat kan traineren. zeg maar. Dus ja. als je de... echt in de praktijk moet gaan. Moe gaan, gaan, gaan uh, vorm krijgen. Dat, dat, dat gaat gewoon niet werken. En ik heb het ook nog nergens zien gebeuren, zeg maar. Als we het echt effectief uh, toepassen. Dus, dus jij dan, denkt uh, dat het meer in het voordeel is van de eigenaren en de projectontwikkelaars dan uh, van de krakers? Ja. ja. Nou ja, goed. En wat ik denk, wat ook wel heel belangrijk is in het hele leeslandverhaal, ook met betrekking tot die kantoren natuurlijk, is ja. dat uh, Nederland is, uh, de Nederlandse politiek zou moeten kijken hoe het zit met die hele, uh, uh, nou ja, hoe we hier in Nederland omgaan met uh, uh, grondbezit, zeg maar. Uh, als je kijkt naar de uh, het kleine geringe aantal mensen eigenlijk die uh, nou ja goed grote lappen grond opkopen, uh, vaak met enige nou ja, goed, uh, slimmigheid en contacten, zeg maar, een uh, netwerk en weten dat, dat uh, nou, zeg maar landbouwgrond wordt op een gegeven moment met 300% uh, op de kop gaat. Omdat ze dan uh, daar uh, weten dat het gewoon uh, bouwgrond kan gaan worden. Ja. En, en uh, soms zelfs een eigen plek de, ontwikkelaars in, uh, in de hand hebben, noem maar op. En uh, de gemeente die, die speelt dan soms ook gewoon, uh, ja. en zeker een grote steden, een dubbele pret daarin. En, en, dat maar ja, goed, dat is jouw pasten. visie, dat, dat, dat is wat te grondslag ligt aan die leegstand van kantoren. Dat is eigenlijk de, de, de grondpolitiek. Ja, kijk, er wordt ja, natuurlijk de... gewoon heel veel geld van gemaakt. Ik bedoel, je ziet ja. zoveel, uh, kijk, er zijn heel veel uh, uh, kantoren, uh, industrie. Plekken zeg maar, die dan leeg trekken, dat is dan op een of andere manier niet meer interessant. En dan, uh, ja goed, dan, dan zie je wel dat, het, ga je, dat er weer allemaal nieuwe kantoren uh, uit de grond gestampt worden. En, nou goed, die leegstand is uh, financieel nog steeds blijkbaar uh, te aantrekken, want het is belastingtechnisch in technisch uh, ja. wat minder. Als je dat op de bank hebt staan om te meer omdat je het in vastgoed hebt gezet. Ja. Hey, maar hoe, hoe, hoe zie jij dan dat dat. Wat, wat zou er dan aan die. Uh, ja, die kijk, die, die, die praktijk van het hè, opkopen van uh, uh, lappen grond. Dat snap ik wel dat ja, je daar iets, ja. iets aan zou moeten doen. Maar wat, wat vind je dan nu, dat nu met die leegstaande kantoren zou moeten gebeuren? Heb jij daar ja. dan ook over nagedacht? Ja, nou kijk, ik vind het sowieso dat ze de prikkels. zeg maar voor uh, uh, eigenaren. zeker van palmen die langer dan. Uh, uh, nou, ik langer dan vijf jaar leegstaan. zeg maar. En dat zijn er vele gewoon ja dat, ze die prikkel gewoon, uh, dat het een serieuze prikkel moet gaan zijn en niet zo'n zo, zo zo ja, slap. ja, zo, zo zo dubbele slappen van ja je hebt ook het 5700 euro boete zeg maar en ja, ja wat, wat gaat dat gaat gewoon lag, ergens over. Daar lachen ze om, oké. Okay. Dus maar goed, uh, en wat zouden die eigenaren dan moeten doen? Als ze het, als het wel een serieuze prikkel krijgen of uh, nee, ja, kijk, maar? Eh, Sowieso eens nadenken van goh, snel ze nou dat ze die panden uiteindelijk uh, wel gaan wow. verkopen dan en wow. kijken of ze... Het, uh, de prijs is nog steeds van vraag of niet gewoon eens even uh, ja, ja. Naar, de, naar de huidige uh, uh, in die markt zegt, maar eens dus gaan kijken van hey, wat, wat is een reële prijs ervoor okay. en uh, kunnen we niet tot, tot creatieve oplossingen komen die, uh, die er wel zijn, ik bedoel, ik, ik, ik, je hoort wel dingen, maar goed, het uh, komt vaak niet van de grond omdat het uh, ja, gewoon te weinig wordt aangestuurd okay. van, hé hey, joh, uh, die erop gaan zitten zeggen, we willen dat dat een keer echt gaat gebeuren. Martin, studeer jij ook toevallig journalistiek? Nee, nee. Ik, uh, ik ben al lang afgestudeerd ja. en ik werk voor mezelf. Okay, als wat? Uh, nee, ik maak uh, nee, goed, voor mezelf ben ik bezig voor, ja, ik statief zeg maar. Uh, ik maak illustraties, cartoons oh, en caricature uh, en zo. Ja. Daarnaast uh, mijn allerlei andere Die zijn vast heel helder. Da Sorry? Die zijn vast heel helder, de dingen die je ja, doet. ja, die zijn zeker wel helder. Jouw ja. verhaal vond ik in ieder geval wel helder. Ik dank je. Ja, Oké. Okay, je wel. Go dank je. Succes. Je kunt nog steeds bellen hoor, 0800-1121. Misschien, uh... ik zou het ook wel leuk vinden om een aantal mensen te horen die ervaring hebben met het beginnen van een bedrijfje in een leegstand kantoorpand. Jasper, goedenacht. Hallo, uh, je springt met Jasper uit uh, Amsterdam-West. Zo. Ja, ik heb uh, rechts en links overal anti-kraak. Ja. En ik ben gisteren teruggekomen uit Londen. Ja, zo. Ja, nou ja, noodgedwongen Toch niet uit of een van de geplaatst Nee, nee ik, ik kon logeren bij uh, een van mijn kennissen. Ja. Maar die zaten dus wel echt heel dicht bij de haard. En uh, er zitten ook daar een heleboel krakers. Ja. En wat ik merk hier bij de antikraak, dat het eigenlijk wordt doorverhuurd. Huh. Dus je krijgt een antikraakploeg in... in in je pand, maar er zit gewoon twee maanden iemand anders in. Oh. En die gaan het gewoon doorverhuren. Maar volgens mij, ik denk dat er een vreselijke rel gaat ontstaan. Maar... Waarom denk je dat? Wat voor soort rel? Waar gaat die over? Nou, stel je voor, je, je, je krijgt een plekje toegewezen. Je mag in de, in de, in de laten we zeggen, de Be Beatrixlaan nummer 100-2011 of zoiets, mag je, mag je een pandje gaan bewonen maar je denkt van nou wacht even ik heb ik heb ik heb een leuke vriendin en daar woon ik ook bij dus wat moet ik met het pandje ik ga het onderverhuren. Hmm. en dat gebeurt dus echt rondom mij heen en ik merkte dat ook in londen toen ik nou ik ben gelukkig weer uh, teruggevlogen ja. maar uh, wat ik daar gisteren in gisteren meemaakte dat zijn echt mensen die uh, ja die hebben nou wat er op het nieuws ook te zien is uh, ze hebben geen woning uh, ze hebben een gevoel van kansloosheid. Ja. Maar wat hier dus op de, op de Antikraak komt... dat zijn eigenlijk alleen maar uh, Polen of uh, Amerikanen of uh, buitenlanders. Maar dan is, bestaat er toch geen relatie met uh, die mensen... die in Londen zo wanhopig en kansloos zijn? Nou, wanhopig zijn die toeristen die naar Amsterdam komen... en die Antikraak gaan doen. Ja, maar dat is een hele andere soort wanhoop, volgens mij. Ja, dat is een wanhoop voor, voor een huis. Ja. Ik bedoel, ik heb nog prachtige foto's gemaakt en alles. Honden lopen er ook los. Dus ik vond het wel ontroerend allemaal. Maar gisteren waren er dus 10.000 meer uh, agenten in Londen. Het was minder ontroerend. Nou ja, ik heb, ik, heb, ik, heb met, ik heb met mijn vriendin nog eventjes een beetje rondgelopen in uh, Londen. Wat is het, half vier of vier uur? Even, even gewoon kijken, maar ik zag wel een heleboel. Uh, enthousiasme mensen die uh, gewoon, uh, gewoon de, de boel een beetje proberen te organiseren. Ja. Er waren geen kinderen meer van 9 tot 10 jaar die daar... Uh, nee, maar het anti kraakgevoel gevoel dat... Ik, ik heb liever dat de krakers naast me zitten, want ik, ik heb uit ervaring, kan ik uh, spreken. Want uh, ja. ik kom terug en er zit anti-kraak in en... Uh, Daarvoor zaten mensen uit Zuid-Afrika, of, of Zuid-Afrika, Zuid-Amerika uit uh, Brazilië. Die zaten in. Die waren veel vriendelijker. Die konden ook goed met de politie uh, praten en alles. Maar, uh, tot slot dan, Jasper. Met, met die mensen die er dan, dus in, in jouw ogen, uh, in een onderhuur of doorverhuur, uh, anti-kraak in die panden ja, om je heen zitten. Maar heb je daar, is, uh, maken die uh, aanmok? Heb je daar last van? Of zijn het eigenlijk ook gewoon hartstikke leuke buren? Nou, op het moment dat ze, dat ze het gaan onderverhuren, komen er opeens uh, mensen uit het Oostblok... Ja. Die, die een hele andere religie hebben, een hele andere ja, Maar dat geloof. maakt toch niet uit? Dat is toch helemaal niet erg? Nou ja, als je om half vier, uh, als, als uh, uh, uh, combat of iets uh, aan het spelen zijn en gaan schreeuwen... dan uh, hmm. schrik je de als zoals oh, de ja. een stuk of zes zitten. Ik weet, ik weet niet of dat, dat nou zoveel met de anti-kraak te uit. maken heeft, maar goed. Nee maar, het, nee, maar ik wil even zeggen, dus eigenlijk anti-kraak... Dat wordt vaak uh, doorverhuurd. Ja, dat hem... En volgens mij gebeurt het ook landelijk. Oké, okay, dat is een duidelijk punt. En dat heb je gemaakt. Ik uh, ben blij dat je weer terug bent uit Londen. Ik hoop dat iemand er ook in kan gaan. Wel, dat zou mooi zijn. Ja. Oké. Okay. Dank Jasper. Een beetje. Doei doei. Oei, oei. Uh, meneer Hoekstra. Ja, goedenavond. Goedenavond. Even kijken. Ik kom uit de bouw. Ja. En in deze vrije markteconomie is het zo. Overal wat geld... Uh... ...aan te verdienen valt, daar duiken we op. Ja. En dan komen er veel te veel van... ...en dan zitten we met de moeilijkheden. Dat zie je nu ook in, in, in de kantoren. En uh, met de woningmarkt is het precies hetzelfde. Dat is door uh, banken en door de renteaftrek... ...zijn de woningen veel te duur geworden. Ja, dan kan gewoon 20 25 ...kan het al aan beneden... Want ik vind toch dat jonge mensen, van een jaar of twintig, 25, dat die toch wel recht hebben op een eigen woning. Ja, dat gewone. zou mooi zijn. Er ja. moet er nog wel een hoop yeah. gebeuren, want het schijnt nu bijna niet meer mogelijk te zijn om nog een ja, eigen ja, huis te hebben. Nee, dat is mogelijk. Banen zijn er niet meer. Uh, het gaat slecht met het hele spul. Dus uh, de jeugd die, die, die moet de uh, troep dragen straks die wij hebben achtergelaten. Ja. Nou, zover is het allemaal nog niet. Hè? Zo slecht gaat het nu nog niet. Nee, Volgens premier maar... Rutte gaat het allemaal nog best goed eigenlijk. En Stef ja, Blok vindt ook dat Rutte, het echt dat goed gaat. Dat is uh, mijn maatje niet. Oh. Maar, uh. maar goed. Maar nee, het is zo Ik slecht. Ik zitten in, in een overgang zitten. Van een, ja. We gaan naar een andere maatschappij toe. En dat is interessant. Amerika is weg. En uh, wij willen ook anders gaan leven. Duurzamer. Uh, het gaat niet meer om geld. Het gaat om welzijn. En onthaasten en meer natuur en die kant gaan we gewoon oh. op. Dus ik zie gewoon voordat deze economie echt weer aantrekt. Nou, dat duurt dan wel tien of 15 jaar. Maar, maar. maar eigenlijk vind je dat dus prettig? Want dat is dan... Ik wel, ja. Want dat ja. betekent dat we daardoor noodgedwongen iets anders moeten gaan doen. Moeten doen. Anders ja. moeten ja. doen. Oh, zo ja, dat... de olietijdperk olie is gebeurd, dus we moeten wel naar... Ah, ja. Zon, wind en in aard en andere toestanden. En hoe zie je dan al die lege kantoren in Nederland? Wat moet daar dan mee gebeuren? Nou, Als we toch dus moeten wachten tot is, de, tot de economie belaat. Ik kom weer de bouw. Ja. Wat, en, je, wat deed uh, je in de bouw? Ik ben vroeger ik ben architect geweest. Hm. En nu heb je ook in, in uh, moet je, uh, even kijken, bouw IQ, moet je maar eens lezen. Dat is een maand een vakblad. Ja. En daar heb je een nieuwe trend in te ontwerpen. Dan ontwerpen ze zo dat een gebouw meerdere functies kan hebben. Ja, dat is waar. Ja, en dat je ja. die kunt wijzigen. Ja. Dus een kantoor, die kan je wijzigen in, uh, in, in, in woningunits. Ja. Maar dan moeten... Uh, ja... Dan moeten de, de, de wetten die moeten wat versoepeld worden, zodat het allemaal niet meer zo streng wordt. Ja, dan zouden zou dat soort panden, die multifunctioneel zijn, zouden makkelijker gebouwd en meer gebouwd kunnen worden? Ja, dan kan je... Met een kijk, op het ene moment is er uh, behoefte aan kantoren. Dan is er uh, woningen en dat je dat je dat gewoon die functie kunt wisselen. Lijkt me een geweldig slimme oplossing om dat veel te doen. Ik weet dat het al kan ja, natuurlijk. Ja, dat is ook zo. Dat, ja. Ja, dat scheelt klauwen van het geld ja. en je krijgt een soepeler maatschappij. Ja. Waarom zou je niet in kantoren kunnen wonen? Ja. Nou, je Ik hoorde... veel meer... We hadden vroeger... Uh... God, weet je, die architect ook weer van Klingeren. En die zei altijd, je moet de maatschappij uh, ontklonteren. <lacht> en, zo. Het zijn nu allemaal instituties en die staan op zichzelf. scheld. <lacht> zetten in een bejaardentehuis, doe er ook een crash. Ja, ja, ja. Het werkt van alle kanten. En voor de kinderen en voor de ouderen werkt het beter. Ja. Uh, nou, dat begint al. Zet er een, een, een cafeetje in en biljarten in. Ja. De maatschappij moet veel meer uh, van, van die instituties, die moet had, moet worden openlijker. En, en, veel meer interactie, uh, ja, dat... ja. Ja. ja. Ja, Ik vind het, de term, die onthoud ik. Want dat vind ik wel de... Een prachtige omschrijving van wat er zou moeten gebeuren. De maatschappij ontklonteren. ontklonteren. Ja, dat ja, komt van verklingeren, hoor, niet ja. van mij. Nee, dat is goed, maar daarbij blijft staan. Ik vind hem erg leuk. En ja. uh, de hoop is gevestigd op het instorten van de economie, begrijp ik. Nou, niet instorten, nou ja, we moeten wel ja. blijven leven. Maar ja. dat het een beetje slecht gaat, vind ik helemaal niet erg. <laughs> Kijk, ook dat is een verheugend ja, uh, bericht. We kunnen het met minder. We kunnen Het met minder. Het is toch te gek, dat... dat, dat. Zou uh, je financierings. Modis en Fitch. En ja, dat die. een land kapot kunnen maken. En dat die tegen. Uh, Amerika is jarenlang triple E geweest. Terwijl het tot zijn nek toe in, in de schulden ja. zat. Ja. Ja. En, dat is een en, beetje een andere problematiek. Die, die, ja, van, dat die is van de Fitch. Dus die, uh, daar uh, lezen we morgen weer over in, in de krant, denk ik. Voor nu dank ik u hartelijk, meneer Hoekstra. Okay, ja. Mooie oplossing, okay. mooi term. En ik wens u nog een hele goede nacht. Ja, ook. ja ja. Hi. Dag. Dus die gepanden moeten gewoon allemaal uh, omgebouwd worden. En zo moet je ze ook van, van meet af aan, als je dan toch uh, ze neerzet op al die dure lapjes grond, dan moeten ze van meet af aan zo gebouwd worden dat ze ook weer iets anders kunnen worden. Dat lijkt me een voortreffelijk idee. Peter, goede nacht. Hoi, hallo. Ik spreek Peter Goldstein. Ja, ik heb toevallig uh, gewijs, ben ik zowel antikraak en ik woon nu al 14 jaar gekraakt. Ja. Dus ik wil eigenlijk reageren. En ik heb nota ik heb een hoge naar de weg, heb ik een uh, villa gekraakt. Ja. Of anti -kraak was dat? Dan heb ik een heel uh, theater gebouwd. Compleet met, ik ben eigenlijk kunstenaar, hè, dus ja. ik heb bepaalde nou ateliers daar. Dus ik vind gewoon ook dat, uh, dat het tijdelijk ook ateliers moeten kunnen worden. Is dat, handig? Is, dat, is dat handig voor kunstenaars om tijdelijk, echt heel tijdelijk, want je kan op van de ene op de andere dag weer op moeten zouten? Hallo? Nou ja, nou, als kunstenaar werk je altijd uh, uh, proefmatig hè, eigenlijk. Dus ja. projectmatig werk je eigenlijk. Ja. Dus, dus uh, ik denk dat dat helemaal niet zoveel uitmaakt. Ik nee. denk dat het juist een hele handige oplossing is. Oké. Okay. Voor dat soort dingen. Ik, denk dat dat... Nu, ik woon nu 14 jaar, uh, ik woon nu op het, uh, het grootste kraakcomplex van Amsterdam. Dus toevallig ook in het west. En ik heb notabene, ik heb op de weg gewoond, Dus ja. vlak achter het NLB gebouw. Ja. Dus ik, uh, ik heb Hilfsm, daar uh, ja. Ja, heb ik een heel theater gehad. Met, compleet met ateliers en uh, geluidsstudio's beneden. En wat is en, daarmee nou, gebeurd dan? Wat zei je? Wat is daarmee gebeurd? Dat uh, pand, dat was van Hillen en Rozen. Ja. Die zijn inmiddels failliet, dus ik maak geen reclame. Dus nee. die, zijn, uh, die zijn inmiddels failliet, maar dat pand is gewoon verkocht. Ja, dat was een vrijstaande villa, was dat hè? Ja, ja. En toen maar moest dat je eruit. Er echt... ja. Nou, wij moeten eruit, uiteindelijk. Maar ik heb er, ik heb er echt ook twaalf jaar heerlijk gewoond, hoor. Oh. Ja, dat is toch wel heel leuk. Heerlijk, lang. en dan uh, ateliers. En, uh, nou, en nu woon ik ook uh, heerlijk. Nu hebben we een ik heb nu een gigantisch groot grond. Terrein. Dus ik zit nu helemaal te gek. Ja. Maar ik woon hier met 150 mannen. Kijk, dat is, dat dus is nog is eens is, Dat is iets anders. Is er voor jou een groot verschil tussen uh, kraken en antikraak? Of er een groot verschil is? Ja, ja, het is niet een groot verschil. Het is toch wel een groot verschil, ja. ja. En, en hoe zie je dat dan, dat antikraken, waar we het eigenlijk over vannacht ook wel een beetje over proberen te ja, hebben? Want dat, dat schiet jouw... dus als paddenstoel uit de grond, hè? de antikrakenbureaus. Wat zei je? Nog één keer? Sorry. Nou, de anti-kraakbureaus schieten als paddenstoelen uit de grond. Ja, maar, maar er is ja, of... natuurlijk één commerciële band aan het worden, zo langzaam langzamerhand. Ja. Denk je niet? Ja, ze... wat, ik, wat, wat ik dan in Utrecht zie, en in Nijmegen onder andere, en ja. uh, ik heb nogal wel wat vrienden die ook allemaal anti-kraak wonen, zoals in Utrecht, in Nijmegen, en ik heb ook allemaal kunstenaars die allemaal uh, de accu gedaan hebben daar, en uh, NGD onder andere natuurlijk. Dus allemaal, ik, ja, ik heb eigenlijk alleen maar kunstenaars als vrienden om me heen, die ja. allemaal nog aan het uh, leren zijn natuurlijk in die zin, maar inmiddels al voorwaardig kunstenaar zijn. Maar uh, het is gewoon een ideale oplossing om, om, om uh, zoals hier in Amsterdam bouwen ze nu ook allerlei, als gekken uh, uh, trekken ze die uh, kantoorpanden uit, als paddenstoel uit de grond. Maar het is gewoon het is een, een pre prestige, uh, is het gewoon hè. Maar wat zei je nou, het is een, je vindt het echt een goede oplossing. Antikraak vind je ook echt een goede oplossing. Je hebt niet last van rechterloosheid. En... Nee, nee hoor. Nee, nee, nee, nee. Nee, nee dat heb ik, niet. Dat ik zeker, niet. Zeker als kunstenaar kun je er heel goed mee uit de voeten. Ja, en zeker als tijdelijke oplossing. Ik bedoel, dat, dat, dat ik, maar je maakt vijf, zes schilderijen... of je maakt een theaterstuk... of, of je componeert een muziekstuk. Ik bedoel, dat, daar ben je gewoon uh, drie hmm. weken mee bezig... en dan is, dan, dan is het voorbij. Ik noem maar wat. ja. Dan is antikaak. dan is het toch perfecte oplossing. Kijk. En anders staan die, die, die, die, die, die panden gewoon leeg. Heel goed, Peter. Ik, uh, ja? ik dank je wel en ik wens okay. je nog een goede nacht. Oké. Okay. Dank je wel. Hey, dank je wel. Hoi. hoi. Hoi, hoi. Is het u ook opgevallen dat we het eerste uur hebben gehad over de huisvrouw... en het tweede uur zijn het alleen maar mannen die bellen? Zij nemen wraak? Nee, hoor, dat hoeft helemaal niet. Tim, goede nacht. Hoi. Hallo. Hallo. Uh... Ik heb een uh, verhaal, zeg maar, over uh, ja, kraak, antikraak enzovoort. Maar ik heb dus gewerkt uh, bij een middelgroot telecombedrijf... waar ik de naam niet van zal noemen. En wij zaten in Zuidoost, in, Am in Amsterdam, uh, zeg maar, ja. bij station Bijlme in de buurt. Uh, daar begon ik in 2000. Zaten we in het, dat mag ik wel dan zeggen, het Atlasgebouw. Ja. En uh, na twee jaar... Is het hele bedrijf is verhuisd naar een pand wat daar ongeveer 500 meter vandaan uh, zat. En drie jaar later is het ook het hele bedrijf weer verhuisd naar een pand wat daar on ongeveer weer, uh, 500 meter vandaan zat. Want als ik uit de metro kwam, nou, vijf minuten lopen naar het ene gebouw, vijf minuten lopen naar het andere gebouw, vijf minuten lopen naar het de derde gebouw. Nu is het bedrijf weer verhuisd. Ik werkte dus niet meer en ik heb er ook geen banden meer mee, die zitten nu bij Sloterdijk. Dus in tien jaar is een bedrijf vier keer, uh, nou ja, dus, uh, vier locaties heeft het bedrijf gehad. Ja. En dus waar dat bedrijf vandaan is gekomen, dat pand staat leeg. Dus er wordt gewoon heel veel verhuisd. Ja, en wat wil je daar dan mee zeggen? Nou, dat is gewoon een waanzinnige verspilling. Hoe duur is zo'n uh, verhuizing? Ja, ja. Ze hadden dus gewoon kunnen blijven zitten, bedoel je? Maar misschien was het dat, wel nou, te duur? Het, of... eerste, het eerste pand, dat was het echt het allermooiste. Ja. Hadden ze nooit weg moeten gaan, dus ja. Ja. Misschien was het tweede pand wel iets goedkoper. Dat, dus juist precies waar het om gaat. Het wordt steeds bekeken van, oké, okay, waar zitten we goedkoper? Ja, ja precies. Ja. Maar ja, dat kun, je, dat kun je ondernemers niet kwalijk nemen natuurlijk. Nee, dat kun je Nee, nee maar het is wel een onwijze verspilling van, uh, ja. van middelen. Ja. ja, dat is waar. Nou um, ja, ze, ze, ze houden er toch niet mee op, denk ik. Nee, maar wat ik dus zou denken op dat moment, uh, in ieder geval een van die gebouwen, het Margrietgebouw heette dat, dat is, dat is eigenlijk ja, een klein beetje, zeg maar, vervallen. Daar zou best wel iets mee kunnen gebeuren. Nou, daar kun je minstens 500 studenten in huis vesten. Die zitten op, op, op, op vijf minuten lopen van de metro. Dat, dat, als je dat gebouw gewoon een beetje aanpast, ja, dan kun je gewoon... Uh, Goeie tip. Dan Want... heb je een, een, enorm veel woonruimte voor, ja, heel goed, binnen alles bereikbaar enzovoort, ja. ja. Ik denk dat dat toch wel langzaam zich opdringt als het beste oplossing voor al die lege kantoorpanden. Je moet er ongelooflijk veel woningjes, appartementen en ik heb, ik maken. Ik heb binnen die gebouwen gezien heeft ja. Dat er dus, de afdelingen werden veranderd. Er werden gewoon binnen binnen, nou ja, laten we zeggen, binnen twee, drie weken werden alle muren eruit, of hebben muren eruit gesloten. Ja. Er werden gewoon alle, allemaal nieuwe afdelingen van gemaakt. Dat kun je gewoon met twee, drie maanden heb je daar gewoon. 500 studentenwoningen. Dus dan snijdt dat mensen aan twee kanten. een complete infrastructuur met liften, wc's, water overal. Ja. Dus waarom zou het niet gebeuren? Daarom. Zou het lucratiever zijn om ze leeg te laten staan? Dat kan me niet ik voorstellen. Ik zou het niet weten. Ik ben geen, uh, geen, uh, geen grondspeker, dat uh, <lacht> kan ik je <hier> niet zeggen. <lacht> nee. <lacht> nee. Je werkt nog wel? Nou, op dit moment uh, ben, ik, uh, ben ik bezig een klein studiootje in te richten. Dus, uh, Oké. Okay. Ja. Nou, dan wens ik je daar heel je veel van. zult nog van mij horen. Ja, dat hoop ik. Ja. Doe dat maar. En uh, veel succes dan. Hou vol. Dankjewel. Hi, hi. Dag. Franka, goedenavond. Hallo. Nou, dan ben je toch echt de echte eerste vrouw in dit tweede uur. Ja, mannen weten er veel meer van. Het is het zo? Ja, <laughs> hou op man. Dat is helemaal niet zo volgens mij. Nou, Kijk, In de, de Volkskrant vandaag staat een. Vrouw, meubelmaakster Jessica Meelis. Nou, dat die... had ik zo graag willen worden. Maar toen ik dus zo jong was... mocht als meisje nog niet naar een ambachtschool... en meubelmaker worden. Hè? Nee, dat kon niet. En, en, en wat leek je zo mooi in dat vak? Nou, ja... Uh... Mijn vader was er erg mee bezig en ik vond verbindingen van hout en ja. vormen. Ik, ik ja, ik ben later uh, beeldhouder uh, keramist geworden. Kijk, is toch niet veel maar mooier. goed, uh, fysiek uh, kwam ik in de problemen en daardoor is dat een beetje afgetakeld. Mm. Maar goed, dat is een ander verhaal. Ja. En ik denk dat veel mensen zijn me ineens voorgegaan. Want eh. Uh, dat, toen dacht ik, ja, het is eigenlijk niet meer nodig. Maar ja. ik hoor steeds maar op televisie... en overal, gutte, een op de drie mensen is zo eenzaam. Ja. En dan denk ik van, ja, ik ben nu 70. Uh, ik moet er niet aan denken dat ik naar een seniorenfletje met alleen maar oude mensen moet. <lacht> ik woon godzijdank, nu tussen jonge en, en middenleeftijd van alles. Ja. En dat bevalt me echt uitstekend. Daar ben ik uh, gelukkig mee. En dan denk ik, ja... Als er nou eens rijke woningcorporaties zijn, ik weet niet hoe dat zit op het ogenblik. Maar, en er zijn zoveel goede jonge architecten die weten hoe je aan de binnenkant moet gaan bouwen. En dat ontklomt, dat vond ik erg mooi. mooi um, um, toen dacht ik, ja, als er nou eens uh, een variatie aan woningen zou kunnen komen. als het gebouw er geschikt voor is. en dat je geen balkonnetjes moet aanbouwen, maar een mooie grote loggenjas kan maken. Heerlijk. Uh, nou. En dat je dan... Uh, er zijn al die singles en die veertigers die ook eens wat uh, ruimte willen hebben. En de jonge ouderen of goed, die eenzaam worden, noem het maar op. Maar dat er dan beneden niet zo'n truttig winkeltje is... maar een goede supermarkt, een goed eetcafé. Een nou, bibliotheek, ik weet hoe het is op het ogenblik met de afbaak. Maar goed... Al die dingen die we als mensen onder elkaar allemaal zo nodig hebben. En die je dan binnen het huis zou kunnen tegenkomen. Ja. He, op de begaande grond bij wijze van spreken. En je zou die woningen ook geschikt kunnen maken voor eventueel uh, mensen met een, met een handicap of wat dan ook. Maar dat je dus. Er zijn zoveel soorten woningen te maken door onze nieuwe architecten, tuurlijk. en ook de oude, want die uh, hebben ook de herfst nog. Ja, tuurlijk, maar die zouden het ook graag willen, denk ik, hè? Die zullen het zeker graag willen, want die, die hebben het gemaakt, als ze het uh, geluk hebben gehad, ja. En die hebben hun ideeën al zo ver uitgesponnen. En er is zoveel mogelijk. En ja, we kennen toch zoveel nieuwe materialen en mogelijkheden. En dan denk ik, die eenzaamheid die zou je ook een stuk kunnen verminderen. Want dan komen we elkaar allemaal tegen. Hm. Dat is eigenlijk wel een prachtig visioen. Jij legt eigenlijk een paar dingen bij elkaar die al genoemd ja. zijn. Maar je voegt er ook iets nieuws aan toe, namelijk de eenzaamheid. De, ja. hè, de individualisering. En die kun je op deze manier misschien ook wel ondervangen. Ja, en dat ik al... denk dat uh, gewoon een... Een, een griezelig zwaard van Damoplet... dat ja. je boven het hoofd hangt... als je eenmaal de, de 65 uh, gehaald hebt. Ja. En je gaat dat mankementen krijgen... en je zou dan, dan moeten verhuizen naar een appartement... waar dan alleen maar oude mensen ja, zitten. snap ik wel. Ja. Ik vind het verrukkelijk om, om jonge mensen en kinderen... en alles door elkaar mee te maken. Dat is ook prachtig. Maar dreigt dat voor jou nu ook persoonlijk? Of is dat eigenlijk alleen nou, maar een spook voor verre uh, Nou de ja, goed. Ik, ik, ik zit met, met een paar ernstige problemen, ja. maar ik zal het zo tot, tot, tot, het, tot het gaatje Uiterstig. gaan om, <laughs> uh, om hier gewoon zelfstandig ja. te leven. Ja begrijp ik. Dus alles wat kan. En misschien moet je wel gewoon die, die vakbladen in de gaten houden, um, zoals bouw IQ en zo, waar misschien wel jonge ontwerpers aan het woord komen die al dat soort plannen over ontklontering ja, aan het uitvoeren zijn. Maar dan moeten zijn. gemeenten en woningcorporaties, ja. dan moeten mensen met een beetje idealisme en een beetje uh, ja, Kijk. liefde voor, voor de wereld, ja. voor, voor ons allemaal. Het is maar zo'n klein beetje nodig. Hè? Ja, dat lijkt me wel een... Uh... Ik vind het een heel mooi idee. <laughs> nou, ik, ik, denk, ik vraag me ook af, waarom, waarom doen we het eigenlijk niet? Wat houdt ons tegen? Is het dan, nou, is het omdat dan... het zo economisch is om alles in een hokje te stoppen, ja. denk ik. Hè? Ja, dat vraag ik me af dat en zo is, of je dan, Ik weet wel bijvoorbeeld, uh, nou dan denk je wat je in de zorg hoort... hoe de verwaarlozing tekeer ja. gaat. Blijf maar liever in je eigen huis. Ja. En, en en haal maar zorg binnen. Ja. Uh, dat is aantrekkelijker voor de mensen. En, en, uh, en aantrekkelijker voor de, de mensen die het werk doen. Want dat is veel afwisselender. En dan kom je allerlei soorten mensen ja. tegen en niet al die, uh, ja. ja, ik ja. doe zelf nog vrijwilligerswerk uh, in maar in de zorg. Maar. Dan zit je niet met al diezelfde soorten ja. ziektes op een, op een hoop. is en... <laughs> Dodelijk saai. Ja. Franka, dank je wel voor je prachtige visioen. Nou ja. En ik hoop dat je het heel lang volhoudt. Ja hoor, ik hoop het ook. en ja, Jullie ook. Dank je wel. Tot slot, denk ik, durf ik dat te zeggen? Ja, het zou kunnen. Vijf minuten voor twee. Dag Allard. Hallo. Hallo, ja. Zijn je ja, in een fabriek? Albert. Het was Albert. Albert, sorry. Ja, het is ja, moeilijk ja. te verstaan. Ja, ik, ik was ondertussen al hier aan het werk. Wat doe je? Ik ben met de vrachtwagen het rijden, maar ik zal hem zelf neerzetten. Ja. Waar, waar ik voor belde, dat was, eigenlijk ging het natuurlijk om uh, waarom al die kantoren leeg staan. Ja. Uh, het is natuurlijk gewoon zakelijk, je hebt een, uh, een pand wat leeg staat. Dat, is, dat kun je als verliespost natuurlijk uh, op de balans noteren. Ja. Dus je hebt een uh, redelijke uh, firma. Ja, allemaal zo'n woningbouwcorporaties of, of die, die verhuurmensen. Uh, je hebt natuurlijk een leuk uh, bedrijf en je hebt één of twee pandjes die leegstaan, daar verlies je wat. En dat dat is... is natuurlijk aftrekbaar. Ja ja, is dat aftrekbaar? Dus... Is dat aftrekbaarder dan wanneer het gevuld is? Het is, het is? het is gewoon verlies, het is gewoon verlies. Ja, op die manier. Zakelijk gezien is het gewoon ja. een verliespost, dus ja. uh, je trekt het van je winst af. Ja. Dus je kan leuk boeren en uh, geen belasting betalen. Ja. Dus is... dat, dat punt hoor ik eigenlijk erg weinig voorbij komen. Dus het zijn eigenlijk malpraktijken mal van uh, de, de eigenaren. Ja, nou, nou, Het, ja, dus het, het, is, het en... is gewoon natuurlijk, uh, ja, die mensen die willen ook uh, geld verdienen, Maar. Ja. Is het is natuurlijk wel simpel, dat Ja, het is helemaal niet simpel, maar. Het is natuurlijk gewoon een verliespost. Ja. Nou, want, uh, je hebt zoveel bedrijven, nou, een paar win je wat en eentje verliezen je wat. Ja. Dat, dat, is dus, dat hoorde ik eigenlijk, uh, kwam eigenlijk heel weinig voorbij. Nee, dat begrijp ik. Wat zou er mee moeten gebeuren dan, Albert? Nou ja, dat zou ik, uh, van de overheid zouden ze daar natuurlijk uh, op te proberen wat aan te doen. Ja, ja dat heb natuurlijk heel makkelijk gezegd, ja. kijk wel een kraken erin. Ik ben niet zo voor de kraken, want uh, ik betaal ook gewoon mijn hypotheek hier. Ja. Maar uh, ja, dan zou de overheid natuurlijk al meer moeten stimuleren of uh, moeten zeggen, jongens, als het drie jaar leeg staat of twee jaar leeg staat, ja, dan uh, wil je er waarschijnlijk, wat ga je ermee doen? Uh, kom maar eens of, met een goed idee. Ja. ja, kom maar met een goed idee. Of uh, we gaan er ook woningen van maken, wat ook niet meevalt. Of, uh, of wat anders. Ik hoop dat, uh, dat ze het allemaal gehoord hebben. Albert, gaat het goed met de vrachtwagen? staat ik heb het veel gezet, ja. ja ah, Oké, okay, okay, okay. toch. Nee, moet, nou moet je nou de hele nacht nog door? Ik ben nachtchauffeur. Het is altijd s'nachts aan de radio te luisteren. Ah, goed zo. Ah, ja. Gezellig, hè? Ja, nou, ja, dan wens ik ja, je ja. sterkte bij het werk. Ja, is goed. Maak er een mooie nacht van. Ja, dat gaan we doen. En dank je wel. Is goed. Nee? Dag. Dag. Want ik denk dat we het daarbij zullen uh, laten. U krijgt zometeen natuurlijk nog de nachtzuster... En dan uh, kunt u nog urenlang met haar doorpraten, als het te jong. Morgen hebben we weer een bijzondere aflevering van Zomernachten. weet het, dat doen we deze zomermaanden acht keer. Op vrijdag dan geven we de microfoon en de studio... aan iemand die een prachtig verhaal heeft te vertellen. Het verhaal van zijn of haar leven of het werk of wat dan ook. Anderhalf uur lang zonder presentator is morgenavond aan het woord Petra de Jong. en Zij is directeur van de NVVE, de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde. Dus de euthanasievereniging in Nederland. Ze doet dat met hart en ziel. Uh, is longarts geweest, jarenlang. heeft toen heel veel vanuit haar eigen praktijk al met euthanasie te maken gehad. Want als je longarts bent, dat schokte mij nogal... dan gaat 50% van je patiënten gaat gewoon dood. Dus je hebt heel veel met die dood te maken heeft dus ook uit nazi's toegepast en is nu directeur geworden. Ze gaat daarover vertellen hoe, waarom word je dan eigenlijk directeur van de NVVE... wat wil je dan hè, met het leven? Uh, juist de andere kant van een, een hele bijzondere plek zal innemen... het verhaal van haar ouders. Want haar ouders hebben ervoor gekozen om samen zelf de dood te kiezen. Hoe dat zit, dat hoort u morgen in een, uh, denk ik een bijzondere aflevering van Zomernachten... met Petra de Jong. En nu gaat de nacht gewoon...